Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het zuiden van Turkije worden drie mensen uit Haaksbergen vermist. Een van hen, een man van 21, is al sinds 8 juli spoorloos. Sinds ruim een week worden ook een man van 34 en een vrouw van 25 vermist. Of ze iets te maken hebben met de eerste man is onduidelijk. De drie uit Haaksbergen zijn voor het laatst gezien in Silivke. Een plaats in de bergen niet ver van de Turkse zuidkust. De ANWB waarschuwt voor grote drukte op de Europese snelwegen. Het is Zwarte Zaterdag. In verschillende landen begint vandaag de zomervakantie. Het was dan ook al vroeg aansluit in de file op de belangrijke vakantieroutes naar het zuiden. Zo is de wachttijd voor de Godhardtunnel in Zwitserland ongeveer twee uur. En ook op de Route du Soleil in Frankrijk staan lange files. Ook op Schiphol is het flink druk. De wachtrijen in de terminals nemen toe. En ook de wegen naar de luchthaven slippen dicht. De Duitse politie heeft het asielzoekerscentrum in Hamburg doorzocht waar de man woont die gisteren met een keukenmes mensen aanviel in een supermarkt. Of dat iets heeft opgeleverd wil de politie niet zeggen. De dader is een uitgeprocedeerde asielzoeker van 26 uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij stak gistermiddag een aantal mensen neer in een supermarkt in het noordoosten van Hamburg. Een man van 50 kwam om het leven. Vijf mensen raakten gewond. Volgens Duitse media gaat het om een geradicaliseerde moslim. De Leidse immunoloog en transplantatiepionier Jon van Rood is overleden. Van Rood was vooral bekend als oprichter van Eurotransplant. Dat is het Europese Bemiddelingsbureau voor Donororganen. Ook deed hij belangrijk onderzoek naar transplantaties. En hij was betrokken bij de eerste beenmergtransplantatie in Europa in 1968. Van Rood bleef zich tot op hoge leeftijd inzetten... voor de Europese Bemiddeling in Orgaantransplantaties. Hij stierf een week geleden op 91-jarige leeftijd.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 Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Het is uh, zaterdag 29 juli en uh, vanochtend was het niet, maar nu begint de zon te schijnen. Vanuit Hotel Hoogland, uh, heel gezellig. De koffie staat klaar en die wordt vandaag geschonken door Gert, Gert, Kuik, Gert van Kuik. Sorry, die uh, schenkt de koffie vandaag uh, de regie. Deze week, de redactie deze week was van uh, Gerry Rutte en samen met Gert van Kuik heeft zij dat gedaan. De techniek is deze week in handen van Thomas de Jong. Goedemorgen Thomas. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. De presentatie Ben Zonneveld. Hé, hey, zeer goedemorgen Irene. Goedemorgen. De goedemorgen. naast mij. Uh, de eerste uur gaan wij praten met Mirko Groenendijk van de reddingsbrigade. Uh, de kop is pas op voor muien in zee. Nou, die kunnen keurig uitgelegd worden en ook waar ze liggen. Daarna praten wij met de eigenaresse Paulien en Paulien. Want er zijn twee Paulinen van Café Rox in de Haltestraat. Uh, de vijfde Boskalis Beach Cleanup is dit weekend van start en dat begint bij bij, of eindigt bij Bram Molen naar het Strand? Dan hebben we een kleine pauze van het nieuws. En dan komt na de pauze de, het uitvaartcentrum Zandvoort. Dat is Carla hogendijk biezenberger Die komt vertellen over wat dat allemaal inhoudt. En dan is er daarna Ayuma Summer Festival. Het is nog niet bekend wie er komt. Maar daar komt iemand van Ayuma. En wij eindigen met het leger des Heils. Juriaan Petter. Hij is directeur bedrijfsvoering. En hij woont in Zandvoort. Ja, dus daar gaan we met hem praten. Het maar druk, eerst. Druk genoeg. Het druk genoeg. Mirko Groenendijk, goedemorgen. Een hele goede morgen. Welkom. Dank u wel. Jij uh, bent uh, lid van de Zandvoors uh, de uh, Zit jij op Noord of op Zuid? Ik zit op de Noordpost. Op de Noordpost. Maar ook op de Zuidpost. <laughs> Jazeker. Hoe is het met uh, plannen van de verbouwing? Van de, van de Zuidpost die gaan gestaag verder. Ja? Ik weet dat er nu uh, een aantal tekeningen... Een aantal tekeningen zijn gemaakt. Um, en we zijn nu met de gemeente over ons plan van eisen, Het plan van eisen van de gemeente. En zo proberen we samen uiteindelijk tot een mooi gebouw neer, uh, neer te zetten. Komt er ook weer zo'n mooi terras op? Als het goed is wel. <laughs> dat even over het uh, gebouw, want dat, uh, dat leeft ook binnen de Rennigse Absoluut, Absoluut. Het is wel tijd dat de verbouwing gaat komen. Maar we willen natuurlijk ook over hebben het rijlen en zeilen uh, op zee. En vooral de, de muien. Uh, muien is een fenomeen wat uh, heel veel mensen niet kennen. Nee, dat klopt. Kun je dat uitleggen? Ja, um, mensen denken dat water water is en zee is water. Dus in water kan ik zwemmen en dat is veilig. Um, alleen hebben wij hier in Zandvoort en uh, nog een stuk verder aan de Noord-Hollandse kust te maken met muien. Um, ontstaan door zandbanken die daar liggen. <kwijnt> um, en de stromingen eb en vloed, iedereen denk ik wel bekend. Nou, op een gegeven moment ontstaat er op een zandbank ontstaat er een gat daartussen, want het water moet van voor naar achter weer terug naar de zee met ebstroom. Um, en het water kiest de makkelijkste weg en die gaat allemaal door één geul terug naar buiten toe. Dan hebben we langs het zandvoortstrand strand meerdere geulen liggen, waar het bij ebstroom gewoon ontzettend hard doorheen stroomt. En als je daar eenmaal in zit, nou, dan moet je wel een hele goede zwemmer zijn om daaruit te komen. Het is mij nog nooit gelukt. Dus dat, dus hè? Ja, ik heb het zeker wel eens een keer geprobeerd. Maar het ja. is wel heel grappig dat je dat zegt, dat je het geprobeerd ja. hebt. Want ik, ja. ik liep op het strand vanochtend en ik vertelde over het onderwerp wat we vandaag uh, hadden. En die zei dat zijn kinderen, zijn zoons, altijd bewust de muien opzochten, ja, zich daarin gooiden en zich dan daardoor meelieten nemen in ja. de stroom. En dan uiteindelijk weer ja. terugkwamen. Maar dan heb je dus echt dan kennis dan heb van zaken. Kennis van zaken. Ik weet dat wij ongeveer twee of drie keer per jaar wel een oefenmoment voor ons inplannen en dan gaan we daadwerkelijk juist de mui in om te kijken nou hoe? hoe en wat, hoe kan je er nee, nee. makkelijkst mee omgaan, hoe moet je er juist niet mee omgaan nee, man, ja, en je als wij al bootjes een meeneemt, ja precies een bootje en sowieso een zwemvest om, mocht het wel te zwaar worden je gaat nooit alleen, je gaat nee, altijd met een aantal collega's Ja, dan hou je het voor jezelf veilig maar goed uh, die kennis die jij spreekt die heeft de kennis van zaken, anders doe je dat niet nee. jij oefent dat Ja. Maar het gros van de badgast stapt het water in en wordt weggesleurd. Ja. Ja. Ja. Raakt vervolgens in paniek. Zeker. En komt dan kort om eruit te komen. Ja. Dat lijkt me een Absoluut. beetje de, de volgorde. Ja. Ja, ja, zo zien we het helaas vaak gebeuren. Ja. Die, uh, die mensen die in die muit terechtkomen, en drinken even in, in, in, in tijdspannen. Zo snel ben jij er nooit bij natuurlijk. Nee, klopt. Daarom... Zijn we zoveel mogelijk inderdaad preventief aanwezig. Dus ook als er niks aan de hand is, ook als de mui niet zo sterk is en een ander gevaar is. Of als er helemaal op dat moment zo min mogelijk gevaren zijn. Proberen we altijd preventief mensen te waarschuwen. Want liever voorkomen dan achteraf genezen. Dat is, uh, dat is wat wij graag doen. En vervolgens vragen wij om lokale badgasten die weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ook altijd een oogje in het zeil te houden. Dus mocht er wat gebeuren, um, sowieso aan de persoon die in de mui raakt, om zo snel mogelijk alarm te slaan. Maar dat lijkt vrij logisch, veel mensen vergeten dat. Zo snel mogelijk alarm staan, dan vragen wij om ook de lokale badgasten dat in de gaten te houden. En het enige wat er gebeurt, heb je een bodyboard bij, heb je een strandbal bij, je, ga ernaast liggen, zorg dat iemand blijft drijven. En dat is op dat moment het allerbelangrijkste. Is het gegeven dat je de zee ingetrokken wordt? Ja, klopt. Dat is voor iemand die er dan geen verstand van heeft, geen prettige gevoel, dus die nee. wil eruit. Ja. Uh, als ik me nou mee laat trekken door zo'n mui, nou, hoeveel meter kom ik daar weer uit? Ja, dat is... Uh, mensen denken elke meter verder op zee, dat is dat, dat, dat, ja, het einde. Dat, wordt, dat, dat, dat zit natuurlijk in het hoofd. Ja. Um, over het algemeen is na een meter of vier, vijf wordt de stroming dan zoveel zo minder dat mensen um, dan al of weg kunnen naar de zijkant of um, juist kunnen blijven drijven alweer op dezelfde plek. Het is, het is, een zandbank is een meter of vier, vijf, hoogst uit 6, 7. Daarnaast de stroming weg of inmiddels bijna over. Als je op de boulevard loopt, dan kan je dat zien. Dat klopt. Zitten jullie dan ook borden daarbij? Ja. Want het is natuurlijk alleen met, uh, met, met app, ja. afkomende app. Ja, afgegaand water ja, afgaand inderdaad. Water. Kan je dat uh, beborden? Ja, dat, uh, dat proberen wij te beborden. En ik weet dat wij hier in Rennesburg gaan in Nederland... Um, ontzettend bezig zijn met nieuwe uh, innovatie als het ware op het gebied van de waarschuwing van muiden ik weet dat ze in Egmond zijn ze bezig met boeien die ze in de mui leggen ik weet dat ze in Katwijk bezig zijn met grote beachbanners van die grote vlaggen die ze bij de muien neerzetten um, wij proberen daarin mee te gaan, maar we proberen eigenlijk uh, een combinatie te vinden die het voor zowel de Nederlandse strandgasten als de nou, veelal Duitse badgasten die we hier krijgen de Engelsen, dat we het allemaal zo duidelijk mogelijk proberen te maken en zo internationaal mogelijk dus ja we borden die muien wel uh, toevallig afgelopen dagen nog een aantal borden neergezet. S ochtends openen wij de post gaan we kijken wat doet het getij, wanneer wordt het app waar zitten de eventueel de gevaarlijke muien ik weet dat er op dit moment voor Um, is een is uh, een, een best aardige muis Nou, dan gaan we kijken wanneer het afgaand water is. Um, is het <coughs> zodanig druk op het strand? Hebben we zodanig veel zwemmers in het water dat we inderdaad moeten gaan beborden? Nou, dan wordt dat inderdaad ook gedaan door middel van de grote klapborden die we hebben. Er staat in meerdere teksten staat erop dat er een gevaarlijke stroming aanwezig is. Um, mochten we ook beborden, dan is het wel zo gevaarlijk dat de mui echt daadwerkelijk sterk is. Proberen we een, een patrouillevaartuig op het water te houden. In de buurt? En dat alles inderdaad om die muizen goed mogelijk te bewaken. Want als je erin zet is het nog geen probleem. Pas als je er tegenin gaat zwemmen kan het een nou, probleem worden. dat is worden. het hele punt hè. Is er een taak weggelegd voor uh, de hotels en de, en de verblijfplaatsen waar de gasten zijn. Om daar al in ieder geval gelijk als ze komen te zeggen van het strand is prachtig. Fijn dat u er bent. Maar denk aan de muien in de zee. Ja. Want die zijn gevaarlijk. En ze dan een, een soort instructie te kunnen geven op ja. een kaart van... dat is wat je kunt doen. Is dat, ja. is dat niet een... Ja, wij hebben bij de, bij de, ik weet dat wij bij ons bij de brigade... verschillende kaarten hebben inderdaad. en Het zou inderdaad helemaal geen gek idee zijn... om daar voorlichting al bij te geven... op het moment dat de... Uh, buitenlandse badgasten, maar ook Nederlandse badgasten... Ja. hier bijvoorbeeld bij Center Parks of ergens in een pensionhotel aankomen... dat we die folders inderdaad kunnen uitreiken. Ja. Ik denk dat dat een hele goede manier... voor voorlichting is voor de mensen... Die bijvoorbeeld nog nooit de zee hebben gezien. En hoe mooi is het niet als je dat al gelijk kunt zeggen tegen je gasten. En dat, ik denk dat dat achteraf ook zeer gewaardeerd uh, zal worden. Ja. ja, ik denk het zeker ook wel. Ja. Ik denk dat je iemand, nou ja, wat ik net ook al zei. Beter preventief bezig zijn, beter vooraf dan achteraf genezen. Ja. Absoluut. Had ik het maar geweten. Ja. Dan ja. was het waarschijnlijk ook niet gebeurd. Dat is vaak. Hè? En, en uh, wij uh, die al jaren naar de zee kijken, ja. weten ongeveer wat er uh, kan gebeuren. Ja. En er zijn trailziekers die, die doen dat dan, omdat ze precies weten, ik kan weer terug. Ja. Maar het blijft de toerist. En of je nou Engels, Duits of uh, Joegoslavisch is, die zit erin en die raakt ja. in paniek. En die gaat terugzwemmen. En, en die gaat, gaat terugzwemmen. Uh, dan kan het fout gaan. Ik wil ja. niet zeggen dat het altijd fout gaat. Maar het kan inderdaad fout gaan. We hebben dat eerder dit jaar gezien uh, bij onze, onze buren van, uh, van Egmond. Uh, nou, daar zijn een aantal mensen echt daadwerkelijk gered van, uh, van de verdrinkingsdood. En dat is ook, uh, dat is ook gelukt. Nou, hulde en lof voor de, voor, de, voor de lifeguards die daar aan het strand zitten en daar snel ingegrepen hebben. Maar ook daar, daar is door de plaatselijke badgasten is ook een grote rol gespeeld. Omdat die bijvoorbeeld alarm hebben geslagen. Nou, dat, uh, tot zover de mei. Hè. Uh, voorlichting doet alles. Zeker. En uh, voor de rest heb je druk. Voor de rest, ja, vrij druk. Uh, Zandvoort nou ja, is zit vol. Zandvoort zit natuurlijk vol. Uh, heel centerpark Park ze wat uit, heb ik gehoord. Dus ja, nou, kijk naar buiten. De zon schijnt nu een beetje. Ja. Ik uh, verwacht dat ik zo meteen wil... Het was weer vanochtend het iets, iets minder, gaan. maar het goed. Was minder. Ja, vanochtend was het inderdaad iets minder. Ik hoorde het op mijn slaapkamer aan uh, aardig te keren gaan. Ik was op dat moment op het strand uh, met mijn uh, hond. Ja. En ik werd ook overvallen ja. trouwens door het water. Want ik stond even te kijken. En ik was een foto aan het maken van de lucht. En echt, dat gebeurt me echt nooit. Nee. Maar nu dus wel echt in no time kwam het water heel hoog. We zaten natuurlijk laatst uh, met de, de Heuze Vloedgolf hier in Zandvoort. Ja. Werd ook opgestuurd uh, mede door het weer en uh, door, de, door het aankomende regenfront. Ja, dat ja, zijn toch dingen die, uh, die een soort van onverwachts gebeuren. Ja, klopt. Ook in het water, dus daar moet je rekening mee ja. houden. En, ja, uh, absoluut. Ik heb vorige week gekeken naar een actie op het water en uh, ding, dingen gebeuren. Dan zie ik ongeveer zes boten voor jullie uh, ja, daarnaast. Ja, dus ineens heb je het hartstikke druk. Ja. En ineens heb je niks te doen. Nee, zo zit je thuis en zo zit je tien minuten later uh, ben je aan het zoeken op het water. Maar over thuis zitten gesproken, wat doe jij verder? Ik, uh, ik werk op Schiphol. Ik zit daar bij de grensbeveiliging uh, bij de Koninklijke Marche Ja, daar werk ik wisseldiensten. Dus dat, uh, dat is uitstekend dat mooi aan met, uh, met een hobbyberoep uh, hier in, de, in het Zandvoort. Zeg. Zeker. We gaan het uh, aanstaande week en week daarna ook weer gebeuren. Want het weer wordt beter. Ja. Dus het wordt weer wat uh, drukker op het strand. Ik uh, wens je veel plezier. Ja, Ik ga niet zeggen veel reddingen, want nee. dat, uh, dat hoort niet. Nee. Dus uh, veel plezier en kom nog terug naar het, uh, naar het seizoen. Absoluut. Grappig. Dank je wel. Dank u wel. We zijn weer open en we gaan door met het tweede onderdeel. En in de Haltestraat is een nieuw café, ROX. Onder ROX, ja. Onder ROX, hoor ik <laughs> alweer verbeterd door Paulien. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Roze getint, eetcafé. Uh, daar begint de verwarring al. Ja, heel Jij, erg. Uh, <laughs> Jij hebt iemand gesproken die uh, verbasterde de eetcafé in een café Ja. En daar ging het mis. Nou, het was iemand van de Cape race zelf, uh, van Amsterdam, en die zei van, oh, dus je bent een cake En de dacht ik later, zijn je nou gay of zijn je nou eet? Dan <lacht> weet ik het niet meer. <lacht> maar ik ben echt gebombardeerd door cake Maar dat is puur omdat ik uh, inderdaad een roze, roze muren heeft, heb en, uh, ja, en mijn, mijn gevel uh, is, uh, is roze. Het, uh, recht... ik, ik had het dus ook gehoord hè? Want ik was buiten allesom. Er werd al tegen mij gezegd van uh, god, er is een gay uh, café gekomen in het dorp. Ik zeg geen gay café. Ik zeg hoe komen jullie daar nou bij? Kan je nagen, nou, dus dat, dat, dat ja. speelt echt in het dorp. Ja, het dat verhaal. Heel erg in het dorp. Dus bij deze gaan we dat nu ontzenen. <laughs> een... Ik ben gewoon gay vriendelijk, maar ik ben geen gay café. Precies. Je bent en wel ik een hou eetcafé hè. Ik roze en ik heb niet van de standaard kleur voor, voor een café. En um, daarom heb ik mijn muren gewoon roze gemaakt. En toen dacht ik van nou, dan vind ik het ook wel leuk om dat, om dat ding zeg maar, die geven om zeg maar ook uh, een kleur te maken. Ja. ja, eigenlijk meer puur omdat het is eigenlijk ik gewoon een kleur een roze houden, Een meisjeskleur, een. dus het heeft ja, niks met gay te maken. Ja, een beetje curly keur, zeg maar. Maar je bent een eetcafé. Ik ben een eetcafé. Een ja. eetcafé. Dus kan, wat kan ik bij jou eten? Wij hebben elke dag een daghap en het varieert. Dus dat is gewoon een kwestie van uh, kijken. Omdat... Uh, Wij uh, hebben uh, een, een, een site gemaakt voor de Facebook-site: Eetcafé Onder Rocks, Zandvoort. En uh, daar zetten we straks eens onze dagappen allemaal op. Oké, okay, dan is dat uh, rechtgezet. Het is een gewoon lekker Normaal eetcafé. Café. Waar iedereen naar binnen mag. <laughs> van, uh, ja, ik las vanmorgen weer over dames en heren en de beste reizigers in de krant. Dus dat vind ik ook wel een onzin verhaal. Oh, ja? Ja, je mag geen dames en heren meer zeggen. Maar het is de beste reizigers. Het is een beetje wat, okay. doorgegaan hoor. Gaat, het draait het een beetje door. Te veel verschillen net. <laughs> <laughs> iedereen mag bij jou uh, naar binnen om te komen eten, ja, en drinken en Ja, ik wil echt wel een, een uitstraling geven die, die je gewoon... Ja. <clears> Ik wil voor iedereen open zijn. Hoe dus je... ook inderdaad voor de gays. Maar ja. gewoon wel ook de gewone mensen. Of tenminste, wat, wat is gewoon. Maar gewoon, ik wil gewoon, gewoon voor iedereen opstaan, ja. Ook voor mensen met een beperking, noem maar op. Alles mag bij mij gewoon naar binnen toe. Je staat uh, op Facebook uh, On The Rocks. Dat is de on naam. The on The Rocks. Ik ja. heb hem net gevonden. En ja. ik heb hem X -X. ook geliked. XX, ja. Double X. Ja, precies. Hoe kom je mij om in Zandvoort een café te beginnen? Ja. Om eens helemaal naar het begin. <laughs> Nou, ik wilde eigenlijk gewoon in Zandvoort wonen. En um, een paar weken geleden, toen, uh, toen was ik gewoon een beetje op Marktplaats aan het kijken. En dus toen stond er een woning boven een café in Haltstraat. Dat is dat Mexicaanse café verderop. En um, ik dacht van, nou ja, ik heb dit de horeca gedaan. Ik ga wel kijken. Ik zie hoe wat het is. Ik was niet zo'n plan om echt een café te gaan beginnen. <laughs> maar ik ach, waarom ook niet? Dus eigenlijk ben ik uh, daarheen gegaan met, uh, met, met Paulien en... Uh, nou, ik vond hem, de, de, de woning was echt zo slecht, heel erg slecht, dus ik had het dus niet gedaan. En toen zei uh, de makelaar Edgar van, hé, hey. je, je er aan, aan de overkant verder of staat er nog eentje te huur? Heb je ze misschien zin om daar naar te kijken? Dat dus is wel meer jouw ding. Dus Nou, oké, okay, dus dan zijn we daarheen gelopen en um, nou, eigenlijk volgens mij al binnen twee weken had ik mijn al gezet. Ik denk, nou ja, wat de hel? Ik ga gewoon beginnen. Alles goed? Ik zie wel maar het schipsrand. Dus, uh, er waren alle, alle faciliteiten aanwezig? Dus ja, de keuken? Ja. Nou ja, de keuken is heel beperkt. Dus daarom hebben we echt alleen maar een dag. op. er kan we geen vijf uh, menu's klaarmaken in die kleine keuken. Want het is vroeger wel een hele grote keuken geweest. Maar die hebben ze heel klein gemaakt. Er zit echt één gasfornuisje in. En een, een frituurdingetje. En dat is het. Dus het is voor mij heel moeilijk om hè, een grote hoeveelheid... Maar je hebt wel lunch uh, erbij? Ja, ik heb wel broodjes. Broodjes. Ja, broodjes overdag. Ja en dan um, ja eigenlijk uh, zat alles erbij. Nou heb ik natuurlijk wel mijn eigen ding erin uh, gedaan. De, zo, zoals de muren dus losgemaakt en chesterfield banken erin gemaakt. Ik heb een beetje ja een beetje zen gemaakt zeg maar. Echt wel heel gaaf. Tenminste, uh, ik krijg ontzettend veel complimenten over mijn inrichting. Dus weet je, uh, echt een lekkere leestafel en leeftafel. En, ja. Het is in ieder geval al uh, heel leuk dat daar een café in zit. Ja, uh, dat dit niet leeg staat. Van, van, van, ja, van een fietsenwinkel staat. naar restaurant ja. en ja. café. Ja. Ja. Over die fietsenwinkel gesproken. Er gebeurde nog wel eens wat boven die fietsenwinkel? Ja, dat waren peestkamertjes, hoorde ik. <lacht> <lacht> en ze denken dat ik dat nu ook heb. Dus ja, dat, uh, inderdaad dat gerucht <lacht> ging ook. Dus dat kan je ook gelijk even uh, Bij deze, uit, ik, uit de doeken doen. doek. doek. wonen gewoon boven. Ja, het is echt erg hè. Ik heb twee verdiepingen erboven. En de ene bovenste verdieping daar, de, daar de slaapt Pauline het weekend. En, um, en mijn kinderen die hier af en toe langskomen. En um, daar, daar, de, daarboven daar slaap ik gewoon op de 65 ja. vierkante meter. Nee, het zijn geen peeskamersjes. Ja. Ik mag wel blij Dus als ik zelf een paar uur kan slapen. <laughs> ik ben de hele dag beneden, dus er uh, valt weinig te pezen. Ja, en, uh, <laughs> ja er, wordt, er wordt beneden gepezen. Ja. Er, er, wordt hard hard er wordt hard gewerkt ja, in ja, het café. Op, dus Zo snap, is dat. dat voor elkaar krijgen. Maar ik denk dat het ook wel komt omdat ik. Um, ja, er zitten natuurlijk drie ramen boven. En als ze naar boven kijken, ze kijken altijd naar mijn geven. Wie er ook langs loopt, zijn er zelfs al foto's van gemaakt omdat natuurlijk Betty Boep erop staat. Fantastisch. Ja, weet je, ik hou heel erg van Betty Boep. En dat was gewoon een beetje onder rocks met Betty Boep. En het is gewoon een beetje in elkaar gezet door mezelf. Ik vind die combinatie wel, als je naar zo'n gevel kijkt, dat je dan denkt dat daar zo'n kamer achter zit. Ja, maar dan moet je rijke fantasie hebben. Ik heb een paar voor voor mijn ramen, omdat ik het niet het oude wets wil maken, maar ook weer niet. Nou ja, inderdaad, op de beestkamer wil laten lijken. Je kan ook drie bordjes bezet maken. Ja, of rode lampjes boven ja. zo. Ja. <laughs> maar wa, waar Red kom light. jij vandaan? <coughs> Ik kom zelf uit Almere vandaan. Ja, dus je hebt... Nou maar wat is dan je binding met Zandvoort? Is dat uh, toeval? heb helemaal niks, gewoon elke zomer dat we hier op het strand zitten. Nou ja, dat is, dat is ook, dat is ook een rand aardige rand binding hoor. Ja, vroeger waren we altijd aan stappen in de kliksbaan en al ja, we waren echt heel erg veel altijd in Zandvoort. Sowieso de zomers. Dus, uh... dus je voelt je wel thuis hier. Ja, ja, echt wel. Ja, ik heb het echt uh, heel erg naar mijn zin. Als ik ook die straten doorloop, dan voel ik me ook echt alsof ik op vakantie ben. Ja. Heerlijk, ja. Nou, goed. Ja, heb je een vaste die, uh... prijs trouwens voor je daghap? Of is, is dat dan varieerd? Het varieert van 58 tot 12,50 ongeveer. Oké, okay, afhankelijk van wat het is. Ja, gisteren hadden we rijst met curry en zo, dat is mm. dan weer ietsje duurder dan dat ik er een gezellig saté met een frietje neerzet. Ja. Nu uh, ben je al een aantal weken open en ja. uh, in die tussentijd zijn er ook al wat, uh, wat festiviteiten in, in jouw straat, jullie straat uh, gekomen, ja. uh, hoe sta je daar tegenover? Ik vind het helemaal geweldig, alleen uh, ik doe er voorlopig nog even niet aan mee, want ik zit echt in een vergeethoekje, zeg maar. Want als het Chin, Chin met Café Neuf iets samen doen, staat het aan die kant van de straat, dus daar heb ik niks van. Uh, verder in de straat is het natuurlijk sowieso wat te druk, dus dat is niet zo erg. Um, ik zet ook geen buitentap uh, neer of zo, want ik vind ook wel als we het organiseren, dan is het ook een kwestie van, uh, dat, dat zij dat moeten doen. Ik, krijg dan wel, ik, hou, me, uh, ik hou me gewoon op de achtergrond en ik ben gewoon open en voor de rest uh, misschien volgend jaar dat ik wel meedoen. Krijg je dan wel mensen op het terras die denken van goh, ik ga even lekker uitblazen bij jou? Ik krijg wel mensen op mijn terras. Ja, ja mijn terras zit elke avond wel uh, die die, uh, overdag, in Ik kan me voorstellen dat je dat even ja. wil. Uh, terras verwarmen terrasverwarmers aan en uh, ja. ja. Gisteravond had ik ook een nokje voor, We hadden natuurlijk vrijdagavond uh, Kare ook doen we nu even elke vrijdagavond. En het is echt heel erg leuk. Dus ik, uh... Ja, dus ik, ja, ik zag het eruit pijlen. Ja. Zijn dat toeristen dat zo, of zijn dat ook ja. zandvoorters die daar komen? Um, ik, had een, ik had in het begin een aantal zandvoorters binnen. En um, toen kwamen er een heel groepje uit Nijmegen vandaan. Dat was vader, moeder met ik weet niet hoeveel kids. En uh, die zeiden van. En toen was het even leeg bij mij, want ze hadden net allemaal gegeten en alles. Dus waren een aantal weggegaan. En zeiden van oh, we zingen ze wel naar binnen. Nou, het duurde ook echt geen kwartier. Er kwamen we weer om Engelsen en Duitsers. En, uh, de, ik geloof niet dat de tiensin blij met me was. Want het hele terras was daar ineen liggen. Dat dus zat dan met mij binnen te zingen. Ja, dat hebben ze later dus, goed gemaakt. Ja, ja, Op één is uur, het uur zijn ze allemaal weer daarheen gegaan. Dus want jij was... blijft open tot één uur. Nou, in principe In drie uur tot drie uur. Maar ja, ik was om ik was om één uur leeg om te gaan ze al weer naar de tien. Ja. Dus ik vind het wel een mooie tijd. Dat is dan ook weer een hele andere uh, manier van uh, stappen. Hè? Ik bedoel, bij jou, ja. zeg maar, dus dan is dat ook wel logisch dat, ja. dat, dat gebeurt. Ik ben meestal een uur of 1,5, 2 ben ik leeg. En dat vind ik ja. wel goed. Ja, want de, hoe laat ga je dan weer open? S ochtends? Ik ga ochtend om 12 uur 1 uur open. Ja. Voor niets. Nou ja, Volunt precies. Ja, ja. En, uh, ja, dan mag ja. je best uh, liggen. Je ziet natuurlijk ook het leeftijdsverschil uh, bij jou en, uh, en de buren. Ja, ik wil eigenlijk wel een beetje de 25, 30 plus uh, wil ik aanhouden. Ik heb niet het hele jonge grut binnen. Ja, gisteren heb ik toevallig al met elkaar ook, maar daar ontkom je niet aan. En ze waren vrij rustig allemaal gelukkig. Wel, wel luidruchtig met zingen en zo. Af en toe hebben ze gewoon geen microfoon meer nodig, dus dan haal ik die ook weg. Je in. Ja. Ja, je moet Thomas in huren. Ja, Thomas, kun je niet even komen? Ja, die schrijf ik inderdaad, die schrijf ik inderdaad dicht. Ja. Maar dan nou ben je natuurlijk opengegaan in het in het drukke gedeelte van het jaar. Uh, hoe, hoe ga je dat uh, in, in de winter doen? Ga je daar nog iets speciaals thema doen? Ja, Themaavonden? Themaavonden gaan we organiseren. We gaan uh, proberen, uh, ik ah. wil wat voor de te doen. Dus ik wil een avond in de week wil ik voor de gehandicapten reserveren. Dat doe ik nu ook al. Ik, ik organiseer evenementen voor mensen met een beperking. Evenementen en dat um, doe ik al vrijdag. De eerste vrijdag van de maand in Almere. Dat deed ik in Almere in Amsterdam. Maar daar ben ik nu mee gestopt. Omdat ik nu weer natuurlijk hier zit. Maar die in Almere omdat mijn eigen kind daarbij is. Ik heb een autistisch kind en ik heb een... Mijn schoondochter met Down syndroom. En um, ja, ik ken daar heel veel kinderen aan. Dus mm -hmm. daar komen iets van 100 150 kinderen op een avond bij mij de kade ook. Dus de ene avond in de maand die wil ik er nog inhouden. En um, dan staat mijn vriendin hier te werken. En dan ga ik gewoon weer vanavond meer toe. En dan wil ik ook kijken of ik dat hier kan Hier naartoe kan halen. Ja, ja. In de winterperiode in ieder geval. En um, ja. Ik wil ik er sowieso inhalen. En op zondagavond willen we straks eens gaan kijken of we een, een, um, een datingavond kunnen gaan organiseren. Dan wel voor gays. Oh. Voor lesbiennes, gays. En Wat leuk. Misschien ook wel gewoon voor hetero-mensen. Ja. Even kijken hoe ver het loopt. Nou, ik heb een ander uh, café die begint daar ook mee. Want. Uh, door Pride at the Beach begint het toch een beetje te leven, allemaal ja, uh, in ja, Zandvoort. Ja. En die gaat één keer in de maand een Rainbowavond uh, organiseren. Ja, nou, als het dat, is het dat goed. Dat zijn dingen die, uh, die dan weer opkomen bloeien. Dat gaat ja, nou, maar dat, geldt, maar dat, dat geldt bij mij sowieso al. Want ik heb erg veel vrienden die gay zijn. En transgenders heb ik er twee van. Mijn eigen twee vriendinnen die zijn lesbisch. En. Um, ja, ik ben, ik ben wel best wel heel erg in het wereldje thuis, en zeker in, in, in Amsterdam. Ik ken bijna alle queens. en het is eigenlijk belachelijk ja. dat daar speciaal aandacht aan gegeven moet worden, vind ik persoonlijk. Dat hoor je eigenlijk uit, uit, de, uit de scene zelf ook, want ja. er werd natuurlijk heel erg hard geroepen. Ja, Zandvoort dat drie cafés en een gay-strandtent, en die hebben ze nu nog, maar die zitten verderop. Ja. Ik heb met uh, uh, twee jongens gesproken en die ze zeggen, dat hoeven wij allemaal niet meer. Jongen. Wij willen met onze vrienden gewoon naar een café. Ja, ja maar dat is ook gewoon zo. Ja, maar In Amsterdam is dat ook zo. Het wordt steeds minder hè? Ja, want uh, die op de zeedijk, die zijn ook al dicht. Er zit nu nog maar, maar één kroeg die alleen nog voor, voor de gazes is. En, uh, ja. De Engel en Engel Next Door, waar ja. wij vroeger zaten met ja. alle... Uh, drag queens shows en ja. op zondagavond en zo dat is dat is weg en dan heb je de Lellebel. nou ja daar komt ook alleen nog maar eigenlijk alleen maar gays ook niet echt meer de de, de, de travestieten nee. en zo maar nee. ah, je ziet nu en weet je uh, maar ze kunnen bijna overal naar binnen dus het, het, het is het is niet Nou, meer dat is zo ook dat heel, de heel de goed voor er Feesten voor zijn nee, is precies. Er anders, dat is, wat iedereen zegt dat, dat is toch eigenlijk beter dat iedereen ja. gewoon overal naar binnen kan ja, ik, ik juich het alleen maar toe. Er zijn er is natuurlijk wel een, een aantal... Hoeveel mensen zitten er wel niet in een verkeerd lichaam? Ik bedoel, en die zijn zo ongelukkig. En die worden afgestoten door mensen, of ze worden afgestoten door hun ouders. Hoe erg kan dat zijn? Ja. Het is verschrikkelijk? Ja, je, je, je ziet nou door die... Uh, dat is nog een grote bus. Nou. <laughs> Wat hier achter me gebeurt. Heel Floris wordt lekker getrokken, denk ik. Ja. Je ziet nou door die, uh, door die Pride at the Beach dat daar wat meer aandacht aan gegeven wordt. En, uh, en dan, dan hoor je er ook meer over. Want het is natuurlijk jaren in zand voor stil geweest daarover. Ja. Uh, hoe sta je er tegenover? Tegen aanstaande maandag, dinsdag, oh, Ik heb er helemaal zin in. <laughs> ja. <laughs> ja, ik vind het geweldig. Ja, echt wel. Ja. Ik vind het echt heel erg leuk. Um, ik heb zelf zondagavond een lesbienneavond uh, georganiseerd. Oh, dat gaat over heel uh, Facebook heen. Overal uh, waar ik uh, maar lid van ben, daar uh, staat hij op. En uiteraard ook de de bieds heb ik natuurlijk daar allemaal... Um, ik heb een aantal um, drag queens geregeld uit Amsterdam vandaan. Nou was natuurlijk wel het probleem dat de milkshake daar tussen zat. Ja. Um, dat zondag. En um, er komen allemaal wel laat thuis. En natuurlijk ook misschien nog wel met een bakje op. Dus ik, uh, um, ik weet niet of ze allemaal in drag komen. Maar uh, er komen er wel een aantal uh, hierheen. Ik heb daar een, een, een, een, een, een... Hoe moet ik dat zien? Je hebt het over lesbische uh, dames. Ja. En uh, ik zie hier een heleboel drag queens en dat zijn heren. Ja. Dan vinden lesbische dames ook drag queens? Of... Nee, nee maar dat is niet juist het probleem. De lesbienners die worden eigenlijk een beetje vergeten daarin. Want uh, drag queens is natuurlijk over de top mannen. De zijn over ja. de top, ja, dat zijn over de top mannen. En, uh, ja, maar die krijgen de aandacht. En de lesbienners zijn dan toch wel weer terughoudender helemaal niet over de top. En um, daarom wil ik dus juist expres een lesbienneavond organiseren. Want die worden toch vergeten. Er zijn natuurlijk van de tig cafés in Amsterdam. Er zijn er natuurlijk geloof ik nog maar twee of drie over. Ja. En dat vinden ze erg. Want uh, die mensen kunnen dus weer, weer nergens heen. Die vinden het uh, juist leuk om, om met al die meiden onder elkaar natuurlijk een leuke flirteavond en dergelijke te maar Het plein was toch ook een... Ik uh, ja. weet niet, hoe heette dat ook alweer? En er zijn er echt ja, er waren er heel veel dicht, ja. ja. Ook dat, het wordt allemaal uh, minder. En dan heb je ja, inderdaad het gelijk allemaal, uh, ja. de, de drag queens. De drag kunnen gezicht, overal, ja. Die kunnen ja. overal terecht. Die hebben overal... Ja. Ook het zicht. Die worden overal gezien. Ja, die vind gezien. Het, prachtig ja, die ook, het ook zo mooi om te zien, maar dat ja. is natuurlijk ook is zo... Het is prachtig. Het is uitjaard. Dat je, dat je, dat je ja. zegt van wauw. Die, de fotograaf die ook maandag exposeert in het Zandvoorts Museum vertelde dat hij uh, op het station in Zandvoort met twee drag queens een fotosessie heeft gedaan ja. en dat hij alleen maar leuke reacties heeft gekregen bijvoorbeeld van een meisje die dus zei van mag ik alsjeblieft met deze mooie uh, dames op de foto want ik vind ah, dat ze er ja. zo mooi uitzien ja. en dat is natuurlijk wat je met een drag queen hebt ja, heel He, erg. De, de, de, de, de, en dat leeft gewoon leeft. In Amsterdam. mensen vinden dat prachtig als mensen als, als, als de drag queens daar over de straat lopen dan dan die toeristen worden helemaal gek iedereen ja. staat ja. ja als je daar op de dam zou gaan staan dan zou je geld geld kunnen ja. Maar zouden zou vrouwen um, daar überhaupt behoefte aan hebben om zich dan extreem te kleden? Nee, juist niet. Drag king. Nou, ja, een beetje. In nee, ja. uh, ja, ja, wat wel, voor vorm dan, dan ook. Wel wat, wat wat vrouwen die dan drag king inderdaad ja. uh, zijn. Daar heb ik een vriend van die dat, die dat is. Ja. Maar er zijn er maar heel weinig van hoor. Ja. Echt heel weinig. Ja, en en lesbiennes die zijn dan toch... wat een, wat een wat, Ja, inderdaad. Die, ja. die, die, die zitten echt op de achtergrond. Ja. Nou ja, um, Pride at the Beach gaat maandag van start. En bij jou is zondagavond met de pre-party. Uh, en daar ja. kan iedereen... Uh, van de LHBT en I is er ook bij gekomen. Ja. Uh, Aansluiten en meelopen en daarna is het gewoon feest in het dorp. Dus we gaan dat wel zien hoe dat uitpakt. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop hoe dat het is dat het met de feest... roze <laughs> Nou, Dat is nog niet gelukt. Deze. Ga er is ken ken er een hè? Dat moet er ergens heen rondrijden. Ik weet, volgens mij heeft hij hier ook al door het dorp heen gereden. Ik heb geen idee meer. Ja, toe ja, zo rondrijden. We, we wilden eigenlijk meer. Ja, een open keddelek. Ja, inderdaad. Ja. Ja, of, of een cabrio. En het is gewoon bijna nergens te krijgen. Ja, mensen. Ik erbij, maar ik wil op mijn straat laten. Staan. Ah, nee. Mocht, nee. Mocht, uh, mocht iemand een roze auto, ja. cabriolet ja. hebben, dan mag die geparkeerd worden. Ik heb overal voor oproepen ah, gedaan. Ah, een shocking meestal. pink uh, auto gevraagd. En ze kunnen zich melden bij Rox ja, in de ja, ja, ja. haltestraat. Ja, graag. Uh, veel succes. We gaan nog één keer zeggen: je bent geen nee. gay café, maar je bent een gay je bent een, gay, je bent een zo. gay vriendelijk café. Ja. Mensen die ze, kunnen, iedereen kan daar gewoon naartoe komen voor de gezelligheid. Je gaat uh, allerlei dingen organiseren. Mensen kunnen op Facebook on the rocks met dubbel X kijken ja. en zich daar aanmelden als vriend, en dan krijgen ze alles wat jij in je programma doet. Ja, nou die, ja, die beeld dat is hem dus. Ja, ben heeft even op internet gekeken ja, naar de roze auto. De roze ja. auto. Hij, hij is er wel, maar goed, hij heel veel wel, succes. Alleen met chauffeur, we wilden hem in de straat laten staan. Dus okay. vandaar uh, ja. dat het nog niet lukt. Nou, dankjewel voor het ja, dankjewel. gesprek en um, we gaan ons best doen. Maak er wat dankjewel. moois van. Ja, dank je. Ja,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 We ons zit uh, Bram Molenaar. En we gaan het hebben over de vijfde Boscalis Beach Clean Up Tour. Nou, dat is een heel lang woord. Een hele lange zin, moet ik zeggen. Uh, waar begint het en waar eindigt het? En wat is het? En wat is het? Nou ja, goedemorgen allemaal. Uh, ja, wat, wat is het? Het is een, een, een initiatief om het strand schoon te maken. Het hele Nederlandse strand. Dus echt van het uh, van katzand in het zuiden van Nederland... tot aan de in de Waddeneilanden. En uh, wat de bedoeling is, is dat een, uh, dat een groep mensen die zich aanmeldt uh, over het strand gaat lopen om allemaal zwerfvuil op te rapen. En uh, daar worden allemaal initiatieven van genomen, uh, kunstwerken van gemaakt onder andere, of, uh, of gewoon ingezameld om de strand schoon te houden. En ja, dat is het doel dat het uh, Nederlandse strand zo schoon mogelijk wordt, met de plastic soep en dergelijke. En dat uh, de dieren niet verstekt komen. En, uh, er zit een heel verhaal achter. Heel interessant, heel leuk. En uh, toevallig bij ons wordt dan 15 augustus een soort eindetappe georganiseerd in Zandvoort. Dat zijn de laatste etappe van, uh, van die 15 dagen vanuit IJmuiden naar Zandvoort en vanuit uh, Noordwerkerhout naar Zandvoort... ...wordt er een soort uh, een finale etappe georganiseerd waarin uh, er zoveel mogelijk uh, vuil moet opgehaald worden. Je zegt uh, 1 augustus? 1 augustus. 15 augustus? Ja. ja. Um, hoe zijn die etappes ingedeeld? Is dat per, per twee dorpen of per kilometer... Ja, het, is een het is een heel eind, ja. ja. Het is uh, variërend. Dus de ene uh, etappe is 23 kilometer en de andere is 15. Het is, uh, als je moet voorstellen, je bent rond Monsters, met het zuiden van Scheveningen. Ja? Ja, dat is een uh, gigantisch strand. En daar doen ze over het algemeen wat langer over dan, uh, dan plekken zoals Noordwijk en Zandvoort. Wat het relatief van kleinere afstanden zijn. Maar wel weer meer vuil ligt, omdat er veel meer toerisme is of uh, op scheefvaart in, in die gebieden. Ja, want uh, uh richting Monster en Hoek van Holland... daar vind je van alles wat, uh, wat minder met toerisme te maken heeft. Ja, hebt, klopt. Ja. Ja. Van touwen tot, uh, ja. tot boeien en noem het maar op. Hey, um, als dat verzameld wordt, ga, gaan, wordt dat gewogen? Ga je kijken hoeveel, hoeveel ton je van het strand afhaalt? Ja. Ja, dat klopt. Ze hebben zeg maar weegschalen waarin ze de vuilniszakken of het attribuut wat ze vinden aan een weegschaaltje hangen. En dan wordt dan per item wordt het gewogen. Echt waar, per ja, item? Ja, dus een vuilniszak wordt zo aan zo'n boei, ja, nou, zo boei wordt, uh, ja. gehangen. Op die manier kunnen ze inschatten hoeveel kilo er opgehaald wordt. Hoeveel was het vorig jaar? 23. Uh, 20, nee, sorry, vorig jaar was er 19.000 bijna 20.000 kilo vuil opgehaald. Dat ja, is we Met 2300 vrijwilligers ongeveer. Wordt het strand uh, smeriger of wordt het minder smerig? Ehm. Um... Gewetensvraag zie ik. Het is. Ja, <laughs> kijk, um, je kan het niet aflezen aan uh, uh, hoeveel vuil je ieder jaar ophaalt. Want eigenlijk halen we ieder jaar meer vuil op. Alleen dat komt ook omdat het deelnemersaantal uh, toenemen. Dus de ja. vrijwilligers uh, stijgen gigantisch. Eerste jaar geloof ik iets van 600 vrijwilligers. Nu zitten we op 2300 mensen die meedoen met de etappes. Dus daarom haal je ook wel meer ja. vuil op. Meer vuil. Um, ja. Maar over het algemeen gaat het steeds beter met de Nederlandse vis. Ja, want vind je zelf ook dat er bijvoorbeeld minder vuil op de kust dan bij Zandvoort is? Bijvoorbeeld wat uh, de touw, hè? dat is ook iets wat, wat altijd heel veel op het strand ja. lag. Ja, je, je merkt wel dat er een, een verschil is in soort afval. Het nu heel erg op... Uh, ja, op, op consumentenafval is en vooral in dat je heel veel scheepsafval en dat is. Consumentenafval zijn bordjes, zakjes, uh, blikjes? Ja, blikjes, dopjes, ja. Flessen. Uh, flessen, ballonnen, dingetjes, echt van alles en nog wat. En het is echt het meest. Ja. ja um, verschillende attributen en, en, en scheepvaart is wat, wat, wat uh, specifieker. Uh, inderdaad touwen of, of, of jerrycans of boeien en dat soort dingen. En dat, uh, dat het ruimt ook eerlijk gezegd wat makkelijker op. Het heeft ook misschien wat grotere gevolgen maar dat, ja, dat, uh, dat weet ik allemaal niet. In ieder geval, het is heel divers en uh, de trekking tot scheepvaart heb ik de indruk wel dat het in zand voor in ieder geval minder, uh, minder is is dat omdat er ook beter uh, op gecontroleerd wordt ja. waar het vandaan komt Ja, of, of... ja en een, een schipper heeft ook geen uh, ja, hoe zeg je dat uh, baat bij als hij zijn boei verliest of als hij een stuk net uh, af moet knippen of, of moet, moet snijden omdat hij vast zit ergens in dus ja, dus worden ze worden zelf vernufter in, in, in, in hun werk dus op die manier is het uh, een soort win-win ja ja, je vindt hier nog geen container met sportschoenen. Helaas niet, nee. nee helaas nee. niet. Nee. Wordt er vanuit de strandtenten ook iets gedaan zeg maar, om te zorgen dat na zo'n drukke dag bijvoorbeeld dan minder vuil op het strand achterblijft? Ik, ik kan me herinneren dat er sommigen zijn die, die geven gewoon een plastic tasje bij, bij, het, bij binnenkomst. Ja. Of in ieder geval als ze een, een stoeltje gaan huren. Ja. Een plastic zakje van, goh, als u rotzooi heeft, doet u het vooral hierin en daar is een grote container en dan kunt u het laten. Ja, ja. Dat, dat klopt inderdaad. En gelukkig hebben uh, we daar ook weer een, een, een ontwikkeling in. Het zijn namelijk zakjes, Dus papieren zakjes waarin je gewoon bij de gemeente op kan halen als ondernemer zijn om uit te delen in, in je zaak. Dus ik weet zeker dat daar een aantal uh, gebruik van maken. Onder andere wij zelf ook bij, bij Talas en Ahoy. Het werkt super makkelijk. Je geeft het gewoon mee. Het is uh, een gratis tasje die je zelf wel ophaalt. En vervolgens kunnen mensen wat ze aankopen bij de bar gelijk daarin doen en dan weggooien. Ja. En als je gewoon faciliteiten, zoals grote containers op het strand hebt staan of krullenbakken, dan, dan regelt zichzelf wel. Ja. Dat gaat allemaal goed. Daar mogen we wel wat meer van komen, hè? van die containers. Ja, dat is wel een issue. Je merkt zeker op stranden, ja, gebied, gebiedjes waar, waar ik zelf ook met activiteiten rijd. Dat er waar geen prullenbakken staan. Dat het vaak dan meer, meer een zootje is dan op andere plekken. Maar goed, ja. uh, is dat, dat de gemeente mooie... die dat moet doen? Nou... Ik denk wel dat er een soort uh, samenwerking moet zijn tussen ondernemers en, en, uh, en gemeente. Om uh, de juiste faciliteiten en onderhoud daarin uh, te voorzien. Kijk, het is, Zandvoort is wel uniek, hè? Dat ondernemers zelf hun strand moeten schoonmaken. Als je kijkt naar uh, Wijk aan Zee of um, Castricum of nog verder in Noord-Holland of Zuid-Holland. is is vaak de gemeente die alle prullenbakken plaatst. de hele kust voorziet. En natuurlijk is het voor de ondernemer hun um, eigen belang dat hun strand schoon is. Want ja. anders. Ja, je de, gaat op een vuilstrand nee, zitten bijvoorbeeld maar in, in Zandvoort is het allemaal heel zelfstandig. Daarin. Het is wel iets, iets anders geregeld dan, uh, dan andere badplaatsen in, in Nederland ja, ja daar, uh, daar is nog wel wat over uh, te zeggen en te doen, maar ik denk dat, dat bij de strandpachtersvereniging uh, het ja. en de gemeente thuis hoort. Ik zie in, in, wat jij ook constateert, sommige hebben bakken, sommigen hebben die, die zakjes. Grappiger was dat uh, Kinderen vinden dat ook leuk. En die pakken zo'n zo zakje en die gaan dan alle vuil op uh, ja, ja. Hey, Maar al die 2300 vrijwilligers, worden die ingeschreven? Uh, heb, heb Zandvoort een ploeg bijvoorbeeld? Um, ja, iedereen is welkom, dat ten eerste. Dus of je nou uh, de eerste van augustus mee wil doen of, of de vijftiende, dat maakt op zich niet uit. Je kan je inschrijven op de, op de site van Boscalis of uh, de beach Cleanup tour. Beach Cleanup tour Boscalis. Ja, ja, en uh, dan kun je gewoon heel makkelijk inschrijven op welke etappe je mee wil doen. En als beloning aan het einde van alle etappes wordt er dus een feest georganiseerd. Of je nou één etappe hebt gelopen. Of dus je nou op de schelling meegelopen juist, hebt of uh, dan je welkom. bij jullie een uh, biertje ja. komen doen. Ja, inderdaad. En dan wordt een heel leuk uh, feest georganiseerd. Onder andere een biertje. Band komt spelen met, uh, met afvalinstrumenten, ja. dus een, uh, een band die gemaakt van uh, van, van, van zooi. Ja, ja. het is supergaaf. Nee, ik heb ik heb al een kleine sneak preview gehad, maar het is echt super ja. gaaf, ja. het is een beetje, ja, goed, ik kan niet veel vertellen, maar met water en, en <laughs> nee. buizen en doen. Kom vooral kijken. Ja. Nee, je, je moet Kom eerst bijlopen, ja. opruimen, en dan mag <laughs> je ja. komen ja. kijken. Ja. maar ja. goed, ja. Um, <clears throat> moet je um, als je in Zandvoort mee wil lopen, moet het dan via de Boscalis-site, dat je daar echt geregistreerd staat? Ja, dat is wel makkelijk voor hun informatie. Want dat, dus... je, dat je echt... Uh geregistreerd bent als Zandvoortsloper ja, ja. bij de grote Boscades Bies Cleanup Tour. Ja, ja, kijk, natuurlijk mag je altijd meelopen zijdelings en afhaken, hun, want als je je steentje bijdraagt om afval op te ruimen, zal er niemand daar op, op tegen hebben. Nee. Het is alleen voor de informatie, voor, voor, voor, hun, en voor, is, voor hun statistieken. Is, ja, is het wel cruciaal, want dan kunnen ze een klein beetje inschatten inderdaad of de zee nou daadwerkelijk schoner wordt of niet. En of er ook animo genoeg voor is, ook op, op landelijk niveau, om mensen zich... Uh... En, dan, en dan krijg je volgend jaar een mailtje van, doe je nog een keer mee? Ja. Nou ja, dat is zo werkend, want ja. je wordt overgevraagd om je e mail achter te laten, hmm. dus uh, daar, daar haalt men en de, de vrijwilligers uit en de informatie uh, hoe, hoeveel en uh, het aantal tonnen waarschijnlijk ook, wordt het ook gepubliceerd later? Er is een hele rapporten worden vrijgegeven, ook op de site kun je dat vinden. Wat er allemaal mee gedaan wordt. En, en, en uh, hoe ze die informatie verwerken in nieuwe, nieuwe stappenplannen, ook uh, op, op, op Europees niveau. Wat, wat een de, de strijdmodules worden voor, voor, uh, voor Stichting de Noordzee onder andere. Je, je roept Europees niveau. Weet jij of er ook op andere landen zoiets georganiseerd wordt? Jazeker, alleen de namen geen idee. Want het gebeurt is natuurlijk wel... wel? Het gebeurt zeker, ja. Als je kijkt naar Engelse stranden, die, ja, die zijn ook af en toe gigantisch smerig. Want er zijn bepaalde stromingen die op bepaalde stranden heel veel achterlaten. En daar wordt dan, ja, ja ik denk maandelijks wel iets georganiseerd om het op te ruimen. Um, maar hoe dat heet, geen idee. Ik, ik ben hier heel intensief betrokken bij mijn stukje strand, zeg maar. En uh, andere in, in Europa, geen idee hoe het uh, opgepakt wordt. Maar er zijn zeker samenwerkingen van. Onder andere Kimo is daar een uh, grote... Kimo? Ja, dus een... ja die, die naam zegt mij wel wat. Ja. Want als we het alleen in Nederland doen, dan schiet het natuurlijk niet zoveel op. Nee. Nou, ja, het schiet altijd op. Alles wat je opruimt is weg. Ja, ja. Nee, maar het moet wel een... Uh... Kijk, het is een oplossing, het is een, een, een, een middel om zwerfvijl uh, om op, op te ruimen, alleen het is niet de, de, de kern van de oplossing zeg maar. En dat, daar moeten mensen voor wakker geschud worden om uh, bij de bron te gaan kijken om, om de, de afval ja, aanzienlijk minder te maken. Gelukkig, gelukkig worden mensen wakker geschud. Er is bijvoorbeeld een initiatief met, uh, met die jonge ont, ont, uh, ontwerper, met die hele lange arm Ja, die, uh, geweldig. Ja, dat is toch ja. een geweldig initiatief? Ja, zeker weten. Voor een paar miljoen, maar... Ja. Nee, maar het is een heel slimme dag. En uh, ja, met zulke vernuftige dingen. Is dan stofzuiger, trechter ja. is het een soort uh, trechter. Uh, het is heel ingenieus, alles wat erin komt, dat wordt dan verzameld. Ja. En uh, wat je ervan ziet, is dat hij steeds meer hulp krijgt om dat te financieren. dus dat uh, Mensen dat, dat zien het belang ook. natuurlijk ook van in. Dus dat is uh, duidelijk. Ja, en er zit ook heel commercieel achter, dingen achter. Als je vuil op, opruimt, dat is ook een grondstof. Dus het, het wordt ja, in de toekomst ook kan een bepaal, hergebruikt worden weer. Ja, en en, en grondstof levert geld op. Dus bedrijven zien ook echt wel de, het commercie erin, dat het afval heel waardevol kan zijn voor, voor, uh, voor ja, de zijvoering. Als je over 23.000 kilo praat, dan uh, kan je ja. er wat mee doen. Ja, ja inderdaad. En als het dan voor het oprapen ligt... ja. Het blijft ja. wonderbaarlijk dat mensen toch uh, dingen laten liggen. Dat, bijvoorbeeld uh, kinderspeelgoed op het strand. Uh, emmertjes en schepjes. En dan denk je... Goh, dat neem je, toch, dat neem je toch mee naar huis. Ja, dat is ongelooflijk. Is je, dit is onvoorstelbaar. Ik nodig iedereen uit om naar een drukke dag... bij mij op het strand en, en even een, uur, een half uurtje te komen opruimen. Wat je allemaal tegenkomt. Het is echt ongelooflijk. Dat kan van, allemaal mooi in die, uh, in die kinderspeelplaats uh, ja, verwerken. Ja, ja, echt. Maar ook andere dingen. Hoor. Is, luiers. Het is, het is luiers, maar... Uh, boxen van baby's of, of, of uh, maxicozies, ja. flessen ik kan me wel uh, voorstellen ondergoed. dat je een paraplu vergeet als het ineens mooi weer wordt ja. Ja. maar zo'n zo zo nee. kinderbox dat nee. neemt nee. het dus, ja. mee. Ja. En, en wat ik nog ook wel uh, vind maar dat, dat zullen velen met mij vinden is de, de sigarettenpeuken, hè, de filters ja. nou, is Filtersigaretten sigaretten is echt een probleem ja. op het strand vroeger je een asbakje mee is dat ja. niet meer? Um, nou je hebt van die clipjes, um, Ja, van die clippers. Ja. Ja, die worden al uitgedeeld. Alleen um, de mensen die. Uh, het is, ja hoe zeg je dat goed? Mensen die zich bewust zijn op hun filters. Die maken daar gewoon gebruik van. Uit hunzelf. Maar het is juist iedereen die rookt, Die onbewust het in het zand duwt. Ja. Die moet je aanspreken. En, en, dat gaat heel lastig. Net als het pakje sigaretten wat op straat ligt. Een ja. Leeg pakje. Ja. Hoeveel pakjes sigaretten leeg vind je ja. niet gewoon los op de straat? Denk ik. Dat is de mens. De Hup, okay. mens. Hup weg. Ja. Maar als Want het wordt ook, toch dat is, opgeruimd. Dat he? is ook zelfbewustzijn. Je eigen troep opruimen. Ja. En dat ja. zie je dus nu op het strand. Ja. Toch? Ja. Hey, uh, veel plezier. Ga jij nog ergens anders kijken? Uh, Nee, maar ik ga wel zelf meedoen. Ik rij de etappe van Langevelde Slag naar Zandvoort mee met onze schoonmaakmachine. Die Dat is de, de, de, de 15e. Ja, de vijftiende inderdaad. En dan eindigen we dus bij het feestje bij ons. Alleen ik, ja, ik ben dan als piraat verkleed bij die etappe om van alles en nog wat uit te leggen over wat we allemaal vinden en, mm. en tegenkomen. Dus uh, om het extra leuk te maken, dan niet alleen maar saai uh, opruimen, maar ook even meer een dimensie geven aan. Hoe laat het, begint de etappe in uh, Langeveld uh, Dat Het is een klein beetje flexibel, maar um, ja, nogmaals, alles kun je vinden op de website. Ik geloof dat we om een uurtje of negen al uh, gaan, gaan beginnen daar. Okay. Houden jullie dan ook rekening met zo'n datum, met het getij, hoe dat loopt? Uh, nee, dat is uh, eigenlijk weer gewoon afhankelijk van het getij. Ja, precies. In, in, in, want het, nee. het afsluiten kan natuurlijk met hoogwater, maar het kan ook met laagwater zijn. Dat kan ook met Nee, maar dat is wel. Kan ook met storm of met bloedmooi weer. Dat is echt. Ja. Uh, de, de datum staat vast. En wat voor weer hm. erop is, we gaan gewoon door. Oké. Okay. Nou, ja, dat is een beetje de, de, de instelling. Nou, nou ik uh, mensen, mensen die in uh, de laatste etappen met Bram mee willen lopen. Kunnen ze zich opgeven bij Beach Cleanup Boscalis. En dat is de website. En ik wens jou heel veel plezier op de laatste dag. Thanks Dankjewel yes. Bram. Leuk. Goed bedankt. Hoi.